Dinsdag kwam er met een vuurgevecht bij de hut een einde aan een dagenlange klopjacht op ex-politieman Doerner. Doerner was ontslagen bij het korps en had besloten daarvoor wraak te nemen. Hij schoot drie mensen dood. In de schotenwisseling bij de blokhut kwam nog een politieman om het leven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat onderzoeken waarom ambtenaren een kritisch rapport over ProRail niet naar de Kamer hebben gestuurd. Mogelijk worden daarna maatregelen tegen ambtenaren genomen. Dat schrijven minister Schultz en staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Schultz gaf in september de opdracht het rapport naar de Kamer te sturen. Maar de ambtenaren werden het onderling niet eens en daardoor bleef het stuk liggen. Mansveld kwam politiek zwaar in de problemen toen het rapport uitlekte.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 Het voornemen is een van de doelstellingen die Bloomberg zich in het laatste jaar van zijn burgemeesterschap heeft gesteld. Ook de andere maatregelen hebben een groen karakter. Zo wil hij meer afval recyclen en elektrisch vervoer stimuleren. Dan nog het weer. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen overdag en in het weekend wordt het een graad of vijf en is het overwegend droog. Wel is er nog kans op nachtvorst. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik stapte zojuist naar buiten in de sneeuw... en voor mijn deur lagen twee schroefjes... Ik keek even goed, de schroefjes kwamen nergens vandaan. Niet van de brievenbus, niet van de deur. Nu vraag ik me toch af waar die twee schroefjes vandaan komen. Ik dacht zelf misschien inbrekers die schroefjes voor de deur leggen... om te kijken of je er al opgestapt hebt toen je naar buiten ging... Of, uh, of je ze opgepakt hebt of iets dergelijks. Maar ja, nu heb ik hem dus opgepakt, dat schroefje. Dus denkt de inbreker nu, hé, hey, ze is weg. Ik vraag het me gewoon af, weet iemand wat dat kan zijn? En dat is ook een beetje het principe van dit programma. Als je rondloopt met een vraag, en dat mag al een hele tijd zijn... of misschien pas sinds vandaag... en je wilt graag een antwoord van iemand die overal verstand van heeft... dan is dit het moment om het even door te geven. Via 0800-1121 of via Apenstaatjeomroepmax.nl als mailen makkelijker is. Of via Twitter, nachtsuster. Of uh, misschien even via de chat. En die vind je op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Het makkelijkste is als je even belt. 0800 1121. Ook als je twee schroefjes kwijt bent, want dan weet ik waar ze zijn. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het stopt blijft er even bij me staan. Naarverd, zuster waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster Ik ben van binnen. Nachtsusster, doe we het bij.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 Nacht zusten. Wat ik zonder al je zorgen. Nacht zusten. Al ik de morgen. Nacht zusten. <laughs> Wat moet ik zonder jou beginnen? Ik brand van binnen Nacht zuster Nacht zuster Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster Hal ik de morgen? Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Ik iets van de pijn. Nachtzuster, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de oh, Nacht, oh, Nacht, oh, Nacht, oh, Nacht, oh, pijn. Nachtzuster, auw. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Je ziet ze opeens weer overal hè de mannen van Doe maar en je hoort ze dan ook weer op Radio 1 met Nachtzuster. Ronnie, nacht. Goedenacht met Ronnie Colombande. Dag, Ronnie. Kan... Hoeveel jaar ben jij? Hoeveel jaar ik ben? Ja, 48. Joh, je klinkt zo jong. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. <laughs> <laughs> wat, uh, wat kan ik voor je doen? Nou, dit dat valt me al een tijdje op uh, tijdens de reclames van, uh, van uh, auto's of voor iets dergelijks. Dan zie je de auto vooruit rijden, ja. maar die wielen die draaien rechtsom. Ja. Alsof ze naar terug gaan. Ja. Is dat nou gezichtsbedrag? Nee, ze draaien echt naar achteren. Ja, maar ja. als ik mijn auto weg zie rijden of iemand hier voor de deur weg zie rijden, dan gaan de wielen echt toch andersom. Ja, ja het, is, uh, um, het is een vraag die regelmatig voorbij komt hier. Grappig is dat toch? Ja. Iedere keer. De eerste keer dacht ik nog van. Nou ja, hoe verzin je dat nou? En inmiddels heb ik hem toch al zeker een keer of drie, vier voorbij horen komen. Ja, ik heb hem een aantal weken geleden op de mail gezet. En toen is hij verder niet aan de orde gekomen. Maar ik denk, nou probeer ik het eens dus via de telefoon. Ja, nee, heel goed. Nee, maar het is volgens mij. Um... Het is inderdaad gezichtsbedrog natuurlijk, want ze draaien natuurlijk gewoon de kant op die ze op moeten draaien. Maar het heeft te maken met de velgen, of je ziet het ook met paard en wagen... dat de uh, soort van spaken van de wielen lijken dan ook de andere kant op te gaan. En dat is omdat uh, uh, het gaat dan zo snel dat onze hersenen niet meer kunnen registreren dat ze uh, zo snel gaan... En dan zien we op bepaalde punten zien we dan heel even die velg... en doordat we die dan met tussenpauze zien... lijkt het alsof ze de andere kant op gaan. Maar het is inderdaad een Maar waarom is het dan in het echt niet? Want als ik in het echt hier een auto voorbij zie razen... zie ik de wielen ook niet achteruit gaan. Nee, maar... <lacht> nou ja, misschien... Nee, nee. Maar uh, dat heeft weer te maken met het feit dat een, uh, uh, een seconde beeld bestaat uit 24 beeldjes... Oh, oké. Okay. Er zit een vertraging in of zo. Nou, ja, niet een vertraging. Maar je registreert dus maar 24 momenten binnen een seconde. En in het echt zijn dat er meer, natuurlijk. Oh, het is een goed, beetje ja. het principe van dat als je een boekje zo bladert... en je tekent daar een, uh, een poppetje op, dan lijkt het alsof die beweegt. Ja, ja, ja. ja. En dan, ja, zie, dan zie je dus bijvoorbeeld uh, 100 beeldjes... maar het lijkt alsof je uh, het volledige uh, ziet. Ja, en zo is, het ook met die, zo is het ook met die wielen. Nou, ik vind van mezelf dat ik dat heel netjes uitleg, zo midden in de nacht. Dat heb je zo, zo midden in de nacht zeker ja, goed Ja, ik ben uitgelegd. ook net wakker. En, en vorige week toen zei je nog, nou, dit is niet het principe van het programma... dat ik de antwoorden ga geven. Nee, maar dit, ik twijfel ook altijd een beetje. Maar deze vraag heb ik al, al zo uit, vaak waar. gehoord... Dat, ik, dat zelfs ik het antwoord onthouden heb. Nou, hartstikke fijn. <laughs> Dankjewel voor je vragen. Ja hoor, bedankt en met het programma. Dank je. 0800 1121. als je wil dat ik een vraag voor je beantwoord. Maar beter is het als iemand die zit te luisteren... die echt verstand van zaken heeft, dan even belt met het antwoord. Dat is waar, Ronnie. Harm? Goeienacht, Astrid. Dag, Harm. Hoi. Hey, ik heb een vraagje over uh, sommige landen die doen uh, proeven met kernkoppen. Ja, en is uh, mijn vraag van. Uh, waar blijft die. Uh, uh, die doodjes, zeg maar, die overblijven, zeg maar, die ontploffen, zeg maar. Dus waar gaan we te ze? delen, ja? Ja, ja. Uh, en ze doen het ook onder de grond, en zo ja. Hoe diep. Uh, uh, hoe diep onder de grond. Uh, laten ze dat ding uh, exploderen? Ah oh, ja. Goh, wat een goede vraag, ja. Daar hoor je nooit iemand over. Nee. En wij met z'n allemaal zuinig zijn met haarlak. Ja, bedoel ik. Ja, ben je ook zo zuinig nee. met haarlak? Nou, ik gebruik een haarlak. <laughs> ik ook niet. Ja, maar dat ja, dat dat hoofd, nou ja. Dat soort dingen. Ja, nee, goede vraag. Harm. Ik uh, ben benieuwd of iemand daar een antwoord op kan geven. 0800 1121. Ja. Ik ga mijn best doen. Fantastisch. Dankjewel, hè? Is goed, Fijne je Dag. Dag. Ja, hoi. Anna. Hallo, Astrid, met Anna. Dag Anna. Ja, ik zal hem kort stellen, maar we hadden een hele discussie. Oh. We gaan zo, af en toe gaan we naar een stembureau om te stemmen, hè? Af en toe, ja. ja. Ja. Maar, wat gebeurt er nou als je niet gaat? Waar blijft je stem dan? Wordt die ergens bij een partij geschoven of... of telt het dan niet? Volgens mij, nee, ik laat ik het nou niet doen. Ik, laat ik nou niet de antwoorden geven. 0800 1121. Maak je je zorgen om je stem, Anna? Nou, nee, hoor. Nee, nee. Oh. Ik, ik maak me er geen zorgen om mijn stem. Maar in, in de discussie, uh, de, zoals het nou op het ogenblik gaat, allemaal. met bezuinigingen en politiek, hoor je allerlei kreten en meningen. En op een gegeven moment kwam dit ook te sprake. En ik denk, ja, dat is toch wel een. Uh, een vraag waar ik een antwoord op wil hebben. Ja, ja. nee, dat kan ik me voorstellen. Maar, maar, maar stemmen is wel belangrijk, hè? Dat wordt straks ja, heel duidelijk als iemand het ik uitgelegd het heeft. natuurlijk. zal ik altijd doen. Oh, oké. Okay. Ja. Maar, maar Anne, uh, mijn moeder die wil dus bijvoorbeeld nooit vertellen waar ze op stemt. Oh? En uh, wil jij het wel vertellen? Jazeker wel. Oh, ik heb, uh, Nou. Ik ben nog zo'n... Ja, ik, ik zwier nog wel eens. Ik ga je vertellen, ik uh, heb de laatste keer de SP gestemd. Ja. En nou ga ik toch wel voor Krol. Oh ja. Ja ik, ja, ik kies voor mijn eigen leeftijd. En alle brieven die ik binnenkrijg, om mijn pensioen en zo. Ik denk, nou laat, ik ga nou maar naar Krol toe. Ja, nee, ja. dat, dat, kan, ik, dat kan, ik, uh, kan ik begrijpen. ja. Nou, dan ga ik proberen um, om uh, een antwoord te vinden. En dat doe ik door heel eenvoudig te zeggen. 0800-1121. Dankjewel, Loaftin. Bedankt voor ik je vraag, Anna. Heel fijn. nacht. Dag. Dag. Uh, Jaap. Ja? Hallo. Ik. Goeienacht. Ik vond het steen goed wat ik dus uh, gehoorde van die oude mevrouw... die dus 82 is. Ja. En, uh, ja, en die heeft zowel dus alles via Radio 1... Als al die oude mensen nu is het de komende maanden s'nachts uh, op opblijven oh, nou. en eventjes ja. volgen wat meneer uh, Kroll heeft gezegd, hè, de, de laatste peilingen, dan komt hij dus op heel hoog uit. Ja. ja. En hij, ik heb via hem gehoord dat hij ging dus uh, uh, niet uh, stemmen voor de gemeenteraad. Maar hij ging voor het Europese. En als je nou al zijn mensen die hij nu achter zich hebt zo gaat mobiliseren, dat de komende gemeenteraadsverkiezingen heel veel mensen op een oudere partij gaan stemmen, ja. of zorgen dat hier in zo'n gemeente er is, dan wordt het erg gezellig. Oh. Want dan hebben die pensio pensioenfondsen hebben een groot probleem. Ja. Waarom? Die hebben allemaal belegd in gebouwen die nu steeds meer in waarde zakken. Ja. ja. En die hebben dus wel in 1980 allemaal daarin meegedraaid. Goed. Maar wat is je vraag, Jaap? Nou, dat was dus de vraag, hè? De opmerking over o, dat soort dingen. de. Oh, de hey, oproep en eigenlijk. Ik heb, en ik, ja, en ik heb Max gehoord en ik zeg: hé, hey, <laughs> als je nou uh, enkel uh, wakker blijft ja. Nou, ja, en naar die luistert in het programma, dan, dan heeft hij werk voldoende voor de komende tijd. Ja, goed, dankjewel, en dan Jaap. Je, dan hebben, dan hebben die ouderen zijn en solidair en dan hebben ze macht, hè? Ja. En ze zitten opgeborgen in het bejaardenthuis, maar dan kunnen ze wel stemmen. Opgeborgen in het bejaardenthuis met z'n allen nachts te luisteren. Nou, wel stemmen natuurlijk, hè. Ja. Als je als mogen stemmen. Dankjewel, Jaap. Ik ga een tijdje slapen. Ga jij lekker een tijdje slapen, zou ik ook doen. Oké. Okay. Ja, jou. Hoi. Regina? Ja, hallo Astrid. Spreek met Regina. Dag. Uh, ik, bij je intro zei je dat je, geno dat je hoopt knappe koppen te horen die, de, die een oplossing kunnen ja. bieden. Ja. voor de problemen. Nou, mijn probleem is als volgt. Ik heb vandaag een berekening gemaakt. Ik uh, ben 82 jaar. Ik heb een klein pensioen, een heel hoge huur... die dus nog hoger wordt. Na nou, aftrek van die huur... en alle andere vaste lasten... wat allemaal op hondelijk neerkomt... de zorgverzekering... de energie... En noem alles maar op. In elk geval, ik kwam uit op 22 euro per dag... die ik over ga houden om mijzelf te voeden, te kleden, de kapper te betalen... de tampestaal te kopen als een soort kleine dingetjes. Ik denk dat ik dat niet ga redden. Nee. is er een knappe kop die voor mij kan uitkienen... hoe ik met 22 euro per dag door het leven kan komen. Ja, nou dat is in ieder geval een uh, hele nuttige vraag, Regina. Ja. ja je klinkt ook wel een beetje... Heel... Je hebt ook echt zorgen. Ja, dat is heel triest. Ik, ik ben heel bang dat ik ineens niet, niet meer in dit huis kan blijven wonen. Nee. Ik ben hier noodgedwongen uh, gaan wonen wegens uh, gezondheid... Mm -hmm. vanuit een uh, iets goedkopere eensgezinswoning naar een flatwoning... die nu 600 euro gaat kosten. En ik weet bij god niet hoe ik dat moet redden straks. En uh, ik kun je wel zeggen, ga er maar verhuizen naar een, een goedkopere woning. Waar zijn die? Ja, nee, zijn dat is op het moment ook wel even lastig. Uh, ja, inderdaad. en dus ik wil graag iemand uh, horen vertellen hoe ik met 22 uh, eurotjes rond moet komen per dag. Ik zeg 0800... en 1, kleden. 1, 2, 1, ja, misschien uh, tips en trucs. Ja, nou... Uh, ik blijf luisteren, ik luister ja. altijd naar je. En ik vind het heel uh, een fantastisch programma met gelukkig ook een heleboel leuke vragen. Maar dit is uh, wat mij en heel veel anderen overkomt ja, vandaag Ja, begrijp de dag. ik. Nou ja, het programma kost bijna niks. Dat scheelt. <laughs> Dat <laughs> ik... scheelt, de telefoon kost me niks, nee. Ik ga mijn best doen, Regina. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel, Astrid. Okay. Veel genoegen met je programma. Dank je. Dag. dag. Annie. Ja? Hallo. Daar was ik, hallo. Zeg het eens, Annie. Nou, ik zoek eigenlijk een oorlogsmuseum. U zoekt ik... een oorlogsmuseum? Nou ja, ik ben op de huisartsschool geweest in ja. de oorlog. En ik ben namelijk al 83. Ja. En daar heb ik allemaal uh, spulletjes moesten we van papier maken. Ik heb een jasje bijvoorbeeld van... Uh, dun papier. En daar moest dan weer vloeipapier in als voering. Maar dat moesten we allemaal met de hand in elkaar zetten. Nou, en als je weet, als, als je het ziet, dan zeg je van hoe, hoe heb je dat kunnen doen van papier? Het scheurde ook wel eens, want we moesten van alles maken, natuurlijk yeah. in de oorlog, omdat we anders niks hadden. En het was een, een katholieke huisartschool waar ik op zat. In Crasinaven. Maar ik woon nu. Inkog aan de dus. <laughs> En nou, die school die is er niet meer. Want nee. daar heb ik naar geïnformeerd. Want ik denk, misschien heb die dan een museumje of zo... waar ze dat in bewaren. Ik vind het zo zonde als het direct... want ja, omdat ik 83, dus ik heb niet zo lang meer te leven. namelijk. En ik denk, als het dus zomaar bij de vuilnis komt... dan vind ik het nou zo zonde. Nee, ik begrijp het. Maar je hebt al die tijd heb je het ook bewaard, al die spulletjes. Ja, ja. En waar, waar lagen het dan? Nou, gewoon in een, in een map heb ik het allemaal bewaard. Oh, oké. Okay. Ja, en dat vind ik nou zo zonde. Ik denk als... Ja, dat is voor later lijkt mij. En, en ja, het moet eigenlijk wel in zo'n oorlogsmuseum, denk ik. Nou ja, ja, het heeft natuurlijk niet zoveel met de oorlog te maken. Nou ja, eigenlijk wel. Want ja, ergens ook er weer wel natuurlijk. Wat, ja, wie maakt er anders wat van papier? Ja. Hè? Huh? Ja. Nou, en als je ziet, het is gewoon kunstig. Als ik dus, dus mijn kennissen <laughs> laat zien, dan zeggen ze, hoe heb je het kunnen doen? Ja, nee, dat begrijp ja, we ik. Moesten, we moesten het allemaal doen, toen de tijd. Er was niks anders. Nou, en, en nu zit het in die map? Ja, het zit in die map. En, ja. en nou dacht ik, ja, voordat dat direct in de vuilnis gaat, als mij rommel, Want ik heb dus geen kinderen. Dus ik ben alleen. Mijn man is overleden. En ja, ik denk ja, dan gaat dat als dat opgeruimd wordt, gaat dat zo de veranderen zijn, denk ik. Of bij al het papier, denk ik nou ook zonde? Ja, nee, het is helemaal duidelijk, Annie. We moeten ja. op zoek naar een plekje voor dat papier. Ja, nou... ja, voor dat naaiwerk, voor dat want het, was, het is gewoon kunstwerk, hoor, als je het ziet. Ja, de... Tenminste, zo in mijn ogen was ik het nou, dan denk ik, hoe heb ik dat kunnen doen? <laughs> maar ja, we moesten dat allemaal doen. En er zijn denk ik wel meer, meerdere meisjes die dat toen ook bewaard hebben. Ja, dus dat is in ieder geval een, een mooie herinnering, ja. als, het, als het bewaard kan ja, blijven. Ja, en, en, en zeg ik dan, dan, voor later is dat toch... Als ze dan dat nagaan in zo'n oorlogsmuseum. Nou, dan wisten ze hoe slecht we daar. Want dan konden we geen lapjes kopen om van te nee. draaien. Nou ja, dan, inderdaad. Die gedachte is helemaal zo gek nog niet. Nou, Annie, ik zeg 0800 1121. Wie uh, weet waar al die papieren kunstwerkjes een goed onderdak uh, kunnen krijgen? Dankjewel. Ja, yeah, nou. En een goede nacht. Ja, dankjewel. Nou, ik slaap altijd slecht, dus dan zit ik altijd aan jou te luisteren. Oh, dat hoor ik graag. Mooi. Ja, <laughs> oh, say it's only a paper moon Sailing over a cardboard sea But it wouldn't be make believe If you believe in me But yes, it's only a canvas sky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 It's a Bonnerman Bailey world, just as so phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you... A melody played in a penny arcade Yes it's a bomb En it's only a paper moon. 0800 1121. Voor als je een goede plek weet voor de papieren kunstwerkjes van Annie. En als je weet hoe Regina voor 22 euro per dag lang, uh, rond moet komen. Uh, Anna die wil weten waar je stem blijft als je niet gaat stemmen... en Harm wil weten waar de schadelijke delen blijven... van de oefeningen met kernkoppen die worden gedaan. 0800 1121. Albert van der Maden. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh. Uh, ik had een antwoordje op die uh, vraag over uh, waar je stem blijft. Ja. Nou, uh, Die stem ja, die blijft in principe gewoon nergens. Want, ja, dat is gewoon een verloren stem... Want als je niet gaat, dan, uh, ja, dan breng je geen stem uit. Dus ja, dan eigenlijk heb je daar gewoon niks aan. O oh ja. Het is eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk gewoon zo, degenen die komen stemmen, die tellen mee. En aan de hand van het aantal stemmen, ja, dan heb je natuurlijk een bepaald getal... ...die je nodig hebt om een zetel te behalen. Voor een gemeenteraad of wat dan ook. En dan, die stemmen die tellen mee. Maar als je dus niet gaat, ja, dan telt die stem ook niet mee. Nou, duidelijk. Waar ben je naartoe onderweg, Albert? Uh, op dit moment naar Goes. Na Goes. En wat ga je daar doen? Uh, mijn laatste pelletje lossen. Uh oh oh dus. heb, je, heb je iets in de laadbak? Ja, ja, nog wel. Zullen we heel even raden wat hij rijdt spelen? Ja, dat is goed. Dan mag je alleen ja en nee zeggen. Ja, ja, ja. ja. En dan ga ik raden wat je achter in de wagen hebt. Kun je het eten? Ja, je kan het even. Oh, dat vind ik altijd de leukste. Uh, is het gezond? Uh, ja, heel gezond. Oh. Is het fruit? Nee. Oh, Is het groente? Ook niet. Is het brood? Ook niet. Is het melk? Oh nee, dat kan je Ook. niet eten. Nee. Um, eet je het zelf wel eens? Ik eet het zelf wel eens, ja. Is het paardenvlees? Nee, nee, nee, nee. nee. Is het toch paardenvlees? Nee, dat is niet <laughs> toch op <parten bij> <laughs> uh, Zijn het dieren? Het zijn dieren, ja. Of zijn het dieren geweest? Uh, ja, het zijn nog steeds dieren, maar... Ja, goed, Ze leven niet meer. In niet, meer. Le niet meer in leven, niet meer in leven. Uh, uh, kippen? Nee. Varkens? Ook niet. Um, ja, wat heb je nog meer? Uh, koeien? Ook niet. Vis? Vis, ja. ja. Heel gezond. Heb je een hele ja. laadbak met vis? Uh, hij was helemaal vol, aan ja, begin van de avond. Oh, en uh, heb je ze ook opgehaald in Den Helder? Nee, nee, nee, nee. Oh, ergens anders. Zijn het nog specifieke vissen? Uh, ja, het is één soort in dit geval, ja. Oh, tonijn? Nee. Oh, salm? Ja. Echt? Oh, gelukkig. Want ja. meer vis weet ik bijna niet. Oh, ja, er is nog duizend. maar ik weet het niet Maar ja, daar was ik bij guppies uitgekomen. Ik denk niet dat je de vraagwagen voor guppies hebt. Oh, lekker zalm. Nou, dan, dan, dan wens ik je een goede rit. Ja, dankjewel. Met je neus dicht. Nee, nee, nee. <laughs> Valt wel vis, mee. Vis eruit, dat dus stinkt niet. Oh, oké. Okay. Dankjewel, Albert. Goeiedag. 0800-1121, Rol de Ruiter. Hallo. Hallo, hallo Rol. Ja, ja, ik wil uh, graag twee vragen stellen. In de eerste plek. waarom Discioc is altijd zo'n branderige ADHD-taal gebruiken bij het aankondigen van platen? Ja. Je kunt, die je kunt die schreberige toon wel van de disjoppies. En ik wil nee. ook, ook al weten waarom journalisten bij interviews uh, altijd het laatste woord willen hebben. Oh ja. Dat ja, um, waren kort uh, twee vragen. Ja, maar Roel, het zijn allebei wel een beetje aannames. Nou, het zijn geen aannames als je, je dit jockeys hebt platen nodig te aankondigen. Het is de dagelijkse werkelijkheid, want ik luister veel naar de radio, ik vind naar muziek, ook naar Radio In. En ja. je hoort in interviews altijd dat journalisten het laatste woord willen hebben. En bij muziekzenders hoor je altijd dat schreeuwerige, brallerige uh, ADHD uh, die aankondiging. Dus oh, het zijn ja. geen aannames, het is werkelijkheid. Oh, maar uh, dat journalisten het laatste woord willen hebben, dat bedoel je ook van dat mensen zeggen, nou, uh, rol eruit dankjewel. Of dat zou kunnen, je niet? Dat zou kunnen. Dan wil je praktisch zijn eventjes. Ja. Je wil even praktisch zijn. Even praktisch zijn, ja. Ja, dus ja, ja, je wilt mijn vraag niet uh, verder doorsturen door, uh, uh, voor het antwoord hierop? Nou wel als mensen willen bellen met een antwoord. Maar ik, ja, ik, ik persoonlijk, ten eerste zijn niet alle DJ's brallerig. Sommigen wel. Dus dat zou u nee, dan de, kunnen vragen. De, Waarom? De meesten, de meesten vind ik. Ah, en uh, en, en ik, het is mij ook. Ja, journalisten die het laatste woord willen hebben. Journalisten die vragen gewoon door, toch? En uiteindelijk zeggen ze bedankt. Ja, maar het zijn van die bedwetersjournalisten. Uh, die ja. willen altijd maar. Uh, ja, dat wel. Ja, ja. Ja. Maar ja, daarom word je journalist. Omdat je de onderste steen boven wil. Nou, nee, het, het, het, het is een afwijking als je journalist oh. wordt, denk ik. Oh, oké. Okay. Doe. Maar uh, ik hoop dat ik daar antwoord op krijg. Waarom ja. uh, altijd die brouwerige uh, ADAT-toon uh, uh, ja. bij uh, de bij, derde bij derde ja. En waarom de journalisten ja. altijd uh, het laatste woord keer. willen hebben? Ja. Oké, okay, nou, ik ga mijn best doen. 0800. Ja. Dag. Uh, graag gedaan, dag. Oké, okay. uh, Bob, goedendag. Ja, goeie Hallo. Morgen, is het al, hè? Uh, ja, wat je wil? Ja. Ja, het hangt ervan af. jij was zo uh, enorm enthousiast over je antwoord. Oh, had ik het fout? Ja. Van de, van de wielen bedoel je? Ja. Die achterstevoren lijken te draaien? Ja. En, en wat is dan het goede antwoord? Nou, kijk, in feite is het logica. Oh. Maar ik weet niet of je zo goed in logica bent. Nee, dat is logisch. Ja, ja. dat is logisch. In feite zijn, uh, kijk, uh, in feite is de, uh, de beeldindustrie, uh, zeg maar de, de, de, de film, alles. Mijn vader nam vroeger uh, met de camera dubbel acht opnames enzovoort. En die camera's, of die, die kunnen maar in, in kleine uh, seconden tijd bepaalde uh, momenten opnemen. Ja. Ze kunnen dus niet het, de waarheid opnemen, in nee. feite. En daardoor loop je altijd achter de feiten aan. Ja. Dus het zijn... Uh, als je een foto neemt... Ja, tegenwoordig zijn ze heel verwend. Dan, dan zou je een, een, een film moeten benaderen... als iedere keer foto's op een fractie van een seconde. Ja. Nou. Zit je daar een fractie van een seconde na... dan loop je achter de feiten aan. Ja. En dan ga je terug. Maar... Dat zei ik toch? Nee, jij zei dat het in de hersenen ligt, maar het ligt het niet aan. Oh. Jij, ligt, jij denkt dat het aan de mens ligt, maar het ligt het niet aan. Jij ziet de werkelijkheid toch als de werkelijkheid. Maar het ligt aan de film. Ja. Die loopt achter de werkelijkheid aan. Ja, maar doordat je dus maar 24 beeldjes per seconde ziet... denken je hersenen dat het de andere kant op gaat. Nee. Oh. Nee, de hersenen denken wel degelijk dat het zo is. Oh. Alleen, de film is niet incoherent met je hersenen. Volgens mij zijn we het heel erg met elkaar eens. Maar um, toch ook weer niet. Nou ja, je hoeft, je hoeft niet toe te geven, hoor. Maar... Nee, nou, ik wil graag toegeven. Dan, dan doen, doen we het gewoon anders. zo. We doen het zo. Dankjewel, Bob. Maar Goeie... je moet daar echt... Erg bewust ja? op zijn, hoor, die dingen. Ja, daar moet je goed op letten. Nou ja, maar mij niet zo vaak. Oh, nou, Spaan, maar toch ook weer niet. Ja. Goed, dankjewel, Bob. Ik wou daar maar even mee zeggen. Nou ja, goed, de meesten liggen erop voor half zeven. Hè. Ja, Ach, niemand heeft het gehoord. Maar het idee was leuk. Nee, nee maar het is echt zo. Ja, ik weet het. Oké, okay, dankjewel, Bob. Oké, okay. en avond, hoor. Hetzelfde, dag. Hey, Michael Willemsen. Hoi, ah, Michael. Hallo. Hoi. Zeg het hey, eens. Eh, ik weet wel, Annie, uh, haar spulletjes kwijt kan. Oh, de, de papieren, jasjes, ja. dingetjes? Ja, dat is, ik, ik denk bij uh, Oorlogsmuseum Overloon. Overloon? Ja, daar zit het uh, Oorlogsmuseum, een grote. Oké. Okay. Dus misschien als ze daar een keer naartoe de kan denk ik. Ja, yeah. nou... Dat is het enige oorlogsmuseum die ik ken en die er misschien wel geïnteresseerd is. Kijk, nou. En, en uh, jij dacht van, goh, het oorlogsmuseum, daar weet ik alles van. Of niet? Ik weet helemaal niks. Oh, je weet toevallig dat het er zit. Ik weet dat het daar zit. Oké. Okay. Nou, dan is dat een goed advies voor Annie. Ja. Het oorlogsmuseum in Overloon. Uh, uh, dankjewel. Oké. Okay. Kort maar krachtig. Goeiedag nog. Goedemiddag. Dag. Arie Rommers. Hoi, met Arie Rommers uit Hengsdijk, zeeuw Vlaanderen. Hengsdijk, ja. Ja, uh, aan de Belgische grens. Ja. Maar ik had ook een tip voor die mevrouw. Er is nog een Oorlogsmuseum Kijk eens. hier in Axel. Dat is het Gedina Museum. En uh, misschien kan die mevrouw contact opnemen met het VVV van Axel. En uh, daar zijn ook etalagepoppen met allerlei kledij aan, ook Nederlanders en zo, hoe ze het eruit zagen in uh, de Tweede Wereldoorlog. Een hele mooie documentatie en al. En uh, dat is een prachtig museum, ondergebracht in een grote oude boerenschuur, zeg maar. En uh, ja, als ik mijn trainingsritjes maak hier op de koersfiets, dan stap ik wel eens eventjes af. Ik zet mijn helm af en dan ga ik het museum bezoeken. En uh, ja, dat wou ik als tip doorgeven. Ik wou er nog graag iets aan toevoegen, mevrouw. Het doet me een beetje pijn als mensen het woord ADHD als geldwoord gaan gebruiken voor drukgedrag. Ja. Mijn zoon heeft ADHD en daar ben ik ontzettend trots op. Die doet het heel erg goed op school en heeft veel vriendjes. En uh, ik vind het uh, kwetsend als keer op keer mensen in de media het woord ADHD ge, uh, gaan uh, interpreteren als, als uh, iemand die uh, druk doet. Dat, of dat nou, druk, niet, uh, druk is nog niet zo erg, maar vervelend. ADHD is een beperking en om mensen om de oren te slaan met een beperking is niet goed. Staat genoteerd, dank je wel. Oké, okay, dag. Goeienacht, dag. dag. Kevin Meester, goeienacht. nacht. Hallo. Uh, hallo. Ik had een hele, ja, het is een beetje een hypothetische vraag. Oh. Je moet je voorstellen, nou ja, het is simpel, de aarde is rond. Oh ja. En je zou theoretisch, zou je van, als je in Nederland een gat gaat, helemaal recht naar beneden... om ja. kom je aan de andere kant van de aarde uit. Ja. Waarschijnlijk zal het water zijn, omdat de aarde toch een meer water bestaat, Maar stel je voor dat je een tunnelgraaf van land... Aan de mm. onderkant van de aarde, waar ook land is. Ja. Dan heb je een tunnel. Ja. En vanaf Nederland, laten we zeggen, spring je in die tunnel. Wat gebeurt er dan met je? Schiet je aan de andere kant uit? <lacht> of blijf je, in het midden blijf je zweven? Nee, in het midden ga je dood. Ja, oké. Okay. Even ervan uitgaan dat het een heel erg hittebestendige tunnel is. Niet, <lacht> uh, van oh, de... wacht even. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, nou anders smelt de tunnel zelf ook natuurlijk... als het zo warm is naar nou, ja. het midden. Stel je voor dat er gewoon een tunnel kan... van, van boven naar beneden? Ziet je er dan uit? Of, want op een gegeven moment... zwaartekracht hebt toch invloed op je. Dus je blijft in het midden steken, waarschijnlijk? Ja, dat, ja, dat weet ik niet. Blijf je dan echt... In het midden steken of ga je altijd heen en weer zo op en neer, op en neer, omdat de zwaartekracht elke keer aan je trekt en toch weer doorschiet omdat je een bepaalde snelheid hebt. Ja, of heb je genoeg, uh, genoeg vaart om over het dode punt heen te komen en inderdaad de andere kant erop op te... Ja, dus dat zou betekenen dat aan de andere kant zou je eigenlijk voor diegene die daar staat te kijken, zou je eruit schieten. Ja. Ja, ja, of net, net het laatste stukje moet je misschien klimmen. Spannend. Ja, ja dat, zou, dat zou ook kunnen. Maar stel je voor dat, dat, dat je net zo'n snelheid hebt dat je niet te uitschiet... en dat je gewoon langzaamaan naar het midden toe gaat. Dat je steeds meer snelheid verliest. En je, je gaat nu je wel heel veel, stel je voor dat, maar dan stel je voor dat je ook nog... en dat je dan ook nog, en misschien dat er dan ook nog, hè? <laughs> dat, Ja, Goh. het is ook heel hypothetisch. Want het, het kan bijna gewoon niet om dat te doen, natuurlijk. Goh, ik ben wel benieuwd nu. Ja, ik ook eigenlijk. Het, het is al een vraag die ik voor een kind zof aan meezit. Maar het is wel belangrijk dat we de, de, de tunnel inderdaad hittebestendig maken. Ja, ja, nou ja de, gewoon de vooruitgang dat alles kan op dat ja. moment. Ook de tunnelgravel als zich natuurlijk. Ja. Dat is ook al onbehooglijk maar... Ben je er wel even zoet is... mee? Ja, inderdaad. Nou, 0800 ja. 1121 Ik ben benieuwd of iemand daar een theorie over heeft. Um, Dank je wel, ja. Kevin. Oké, okay, hey, fijne nachten. Fijne Hetzelfde dag. Doei. Doei. Sjoerd, gama. Ja, goedemorgen, Astrid. Sjoerd hier. Hallo, Sjoerd. Hoi, ik wil je nog even bedanken voor vorige week. Uh, wat heb ik gedaan vorige week? Ja, Mede dankzij jouw luisteraar weet ik wat er mis is met mijn vechthoutel. Oh, Sjoerd, ja, met de spookstoring. Ja, <laughs> inderdaad. Ik, uh, er was niks te zien. Nee, nee dat, dat krijg je. Daarom heet het de spookstoring, hè? Ja, dus, uh, maar meer dankzij Elke Week is ongeveer waar ik moet zoeken. En, uh, ja. en wat je en moet doen, hè, voortaan. Ja, ik zal direct, uh, direct jou bellen als ik dus schade heb. Want dan weet ik niet eens waar ik moet zoeken. <laughs> ja, ik word een soort uh, eerste hulpdienst voor vrachtwagenchauffeurs ah, ah, met problemen. Ja, ja dus, je ja, kunt dus. je vrachtwagen uit laten lezen. Je kunt ook gewoon bellen: de 0800-1121. <laughs> nou, heb ik andere problemen met mijn kachel? Dus, uh... Je kachel weer niet? Nee, ja, ik heb een andere auto bij me. Maar die, uh... Er zit wel warmte in de motor, maar die komt niet in de cabine, dus ik heb het een beetje koud het stuur. Maar Sjoerd, rij je, de, rij je nou weer in zo'n uh, Mercedes, wat was het? Mercedes uh, ja, Prus? Ja, <lacht> ja, maar die is nou in de andere. Die was vandaag in de garage geweest, nou en nou ja, ligt een briefje in de kachelpomp, uh, doet het niet. Oh, dat is uh, bedankt! <lacht> ja, leuk! Ah, het valt wel mee hoor, het is wel redelijk te doen, maar uh, ik heb wel een muts op, laat ik zo zeggen. Ja, nou, dat hoop ik dan maar, want het is bij, vrij koud buiten hier kunnen we dus niks aan doen. Maar in ieder geval uh, bedankt voor vorige week. Heel graag gedaan. En uh, nou sterkte met die auto's waar jij mee rondrijdt. Uh, ik, heb, ik heb gewoon een beetje pech laatste tijd met materiaal, denk ik. Ja, maar bel me af en toe, dat ik weet dat je niet do doodgevroren ergens op een parkeerplaats zit. Nee, uh, kom goed, kom goed. Oké. Okay. Nogmaals bedankt, hè. Jo, goede reis goed. Doeg. Goed. Sylvana Hofmeijer. Sylvana, nacht. Ik hoorde, ik hoorde de radio piepen, dus ik sta in ieder geval aan. Hallo, ja. met wie? Ja, met Thomas. Oh, nou hoor ik, ik hoor in de verte Sylvana. Thomas, even wachten nog. Eerst Sylvana. Ja, Astrid, ik heb een uh, tip voor je. Oh. Uh, voor die mevrouw uh, die belde dat ze van 22 euro per dag uh, zou uh, moeten rondkomen. Ja. Yeah. Nou, ik zit zelf in een WHO-situatie helaas. Ja. Vanwege onder andere lichamelijke gebreken. En ik moet zelf, ik ben 50 plus, en ik moet zelf van 5,35 euro per dag rondkomen. Zo, ja. Dus dat is een heel andere koek. En ik val ook net buiten de boot. Uh, buiten alle beschikkingen Ik zit 85 euro boven de norm. De bijstandsnorm. En dan krijg je ook geen vergoedingen en toeslagen en dergelijke. Ja. Dus en nou, hoe doe je dat? Nou, uh, niet zo heel veel naar de winkel gaan, hè. Nee, dat is dus Alleen boodschappen je levensmiddelen doen. En uh, eens wat meer rondkijken uh, naar goedkope aanbiedingen. En, en uh, ja, naar goedkope winkels zoals Lidl of Aldi. En het uh, daarop een beetje houden. En, en als je kleding wil kopen, dan, dan koop je dat in de uitverkoop. En als je uh, duurdere goederen uh, wilt kopen, ja, dan, dan, uh, dan moet dat dan maar van je vakantiegeld. Ja. En, uh, ja, dus jij als... zegt eigenlijk gewoon zuinig leven. Het ja, het kan wel ja. zuinig ja. leven. Ja. En alle kijk- en alle uh, abonnementen kun je in ieder geval gaan afzeggen. Dat scheelt ook een hele hap. En als je dan per se internet wil, dan kun je altijd naar de bibliotheek voor internetten. Dan kun je altijd om, om een half uur kun je gratis internetten. Oh. En dat kun je ook uh, internetcafés en dergelijke, daar kun je ook terecht... Uh, ja, goed. er zijn best wel andere mogelijkheden hoor, om, om uh, een beetje goedkoper rond te komen. Het is mogelijk. En, ja, het, het. Het, het, de, wat mis je het meest? Ja, wat mis je het meest? Uh, ja, goed. Ik ben altijd een werkend persoon geweest en dat mis ik eigenlijk het meest. Ja, ja eigenlijk meer het bezig zijn en het werken ja. dan uh, de opbrengsten daarvan. Ja. Ja. Dus echt de collega's en het leuke aan het werk en dergelijke. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja. Maar dat uh, is niet anders. Dankjewel Sylvana dat je even, even meedacht met Regina. Dankjewel dus daarvoor. Ik kan altijd nog positiever Ja. <lacht> nou, dankjewel daarvoor, voor die nou, opmerking. Afsit en een fijne, fijne nacht. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Dag. Thomas Holden. Ja, goedenavond. Morgen Hallo. Hallo. Hallo. Um, ja, ik wil even reageren op, uh, op Roel. Ja. Of met, uh, met zijn uh, hyperactieve DJ's. Ja, heel goed. Mm. Uh, ja, ik denk, het is gewoon pure passie voor het vak, <laughs> voor de muziek. Ja, want uh, ja, wat jullie als DJ's zijn. Ik nee, nou, bij jou is het anders, want jullie spelen gewoon in op de muziek van wat het onderwerp is. Ja. Maar bij ja. de muziekzenders, daar zijn ze meestal allemaal voor geprogrammeerd. En dan mogen ze af en toe de DJ's uh, hun een eigen plaatje ertussen zetten. En ja, dat vinden ze leuk. Dat. Uh, dat is gewoon passie voor de muziek. En ja, als Roel zich daaraan ergert, ja, dan, uh, dan is het jammer voor hem. Maar ja, het is gewoon puur ja, de muziek die spreekt. En dat vinden ze mooi. Ja, maar dat is ik, ik begrijp het wel. Maar het is, het is, uh, ik, ik, ik geloof dat Roel ook een beetje bedoelt. De DJ's die zeggen... Hey, dames en heren, leuk dat je luistert. Ik heb nog een hele stapel platen. Die gaan er allemaal nog doorheen. En ik heb hier Van Morrison met Hey Mr. DJ. dat... Ja, ja, maar ja dat, is, uh, dat zit erin geslopen dan denk ik. Het is zo verschillend. En uh, over uh, het feit dat de journalisten telkens uh, het laatste woord willen hebben, dan denk ja. ik dat hij iets te veel naar Prem Radekirsoen heeft geluisterd in de ochtend. Want verder Want, valt het wel mee, wou je zeggen. Ja, ja verder valt het wel mee. Maar nee, ik, ik vind het zelf ook wel een leuk programma, Trem Time, als ik het kan naluisteren. Maar dan uh, heeft, hij, heeft hij maar een half uurtje en er moet zoveel mogelijk in. en ja dat uh, en vandaar dat hij altijd even het laatste woord wil hebben, want hij wil natuurlijk alles uit een interview halen. Ja. En ja dan, uh, ja, dan gaat dat heel snel en uh, ja, misschien ook wel een beetje hyperactief. En ben, je, ben jij zelf ook uh, dj, uh, Thomas? Nou, ik heb uh, een hele tijd uh, bij de lokale omroep in de gemeente Hardenberg gewerkt, maar die is uh, eind vorig jaar failliet gegaan. Ja. Dus ja, nee, ik zit uh, qua radiovak zit ik uh, werkloos op een stoeltje thuis. Oh, oké. Okay. Maar, maar qua gewoon werk niet? Begrijp nee, dat... nee, qua, ik Nee, nee. het is, uh, het is uh, achter het sturen. Oh, oké, okay. heel goed. Dus als, dus als je nog een rondje twee wilt doen met uh, rijd wat hij rijdt, of Raad rijd wat hij rijdt, rijd. dan. Uh... Dan kan het. Ben je geladen? Ik uh, ben uh, grotendeels geladen. Oh, oké. Okay. En um, uh, kun je het eten? Nee. Um, is het van hout? Uh, nou, ik heb heel veel spul bij me, maar er zit vast wel wat hout tussen. Ja, maar als het allemaal verschillende dingen zijn, dan raad ik het nooit natuurlijk. <laughs> nou, ja, nou ja, juist de meer kans. Nou, ben je onderweg naar de kringloopwinkel met oude spullen? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> het, is, uh, het is allemaal nieuw spul. Oh, zijn het meubels? Nee, geen meubels. Oh, um, het is geen kleding, want er zit ook hout tussen. Uh, cool. Maar het, er is wel een verzamelnaam voor wat je aan boord hebt. Ja, ja. Oké. Okay. En um, even kijken, um, meubels, uh, tuinspullen misschien? Tuin, ja, ja, ja tuingereedschap. Tuingereedschap? Nou, vind ik, dan is tuinspullen al wel goed, vind ik inderdaad, dat doe ik heel knap. En wat ja, nog meer net. dan, naast de tuingereedschap, gewoon nog meer gereedschap? Ja, ook, of onderdelen, of... Oh. het is uh, heel variabel. Je gaat naar de bouwmarkt? Nou nee, ik ga nu terug naar de zaak en dan wordt het weer uh, verdeeld onder de bouwmarkten. Ah, oké. Okay. Nou, dat, dat deed ik niet onaardig. Dat ging vrij snel hè? Ja, ik wou dat zeggen hier bij de vorm. Thomas, <laughs> kun jij uh, Van Morrison met hey Mr. DJ aankondigen? Ik hey, luister van Nachtsuster, goedenacht. En u gaat nu luisteren naar een prachtige chanson van Van Morrison. Hoe heet je, hoor? Hey Mr. DJ. Hey, Mr. DJ. Nou, ja, helemaal is... niet te druk. Ja, Echt niet. Het is... Nee, hè? Het is Mrs. DJ trouwens vannacht, hè? Ja, een beetje wel. Nou, die S, die ja, denken nou, we nou, erbij. Nou. Dankjewel, Thomas. Hey, fijne uitzending als dit. slow. songs the lonely one. Yeah, Mr. DJ, DJ, DJ. I'm so sad, but tonight, baby, something to just from me and my baby. Won't you make everything alright? I'm gonna turn away down. Maybe rainbow 66 You're Cause I'll rip the letters by on the floor. And I just don't know what's coming next. Hey Mr. DJ dus van Van Morrison. 0800-1121 is het uh, nummer hier van de studio. En uh, of je nu snel praat of langzaam, bel even met je vragen en je antwoorden. Erik? Hoi, dag, goeienacht. Dag, goeienacht. Hoi. Ik had even een, uh, ja, een kleine opmerking over die mevrouw die van 22 euro per dag moet leven. Ja. Uh, ik wou dat ik 22 euro per dag had. <laughs> Ik, uh, ik weet ook niet wat die mevrouw gewend was maar die iedere dame die, die ook belden, want die van 5 euro, 50 per dag moet leven. Nou, in zo'n situatie zit ik ook ongeveer. Ja. Uh, een tip voor haar zou kunnen zijn is dat ze met uh, vrienden of vriendinnen samen gaat eten, bijvoorbeeld. <coughs> dat scheelt al een hele hoop geld. Ja. En uh, ja, je kan ideeën ook uitwisselen en het is nog gezellig ook natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. En uh, ik denk dat er heel veel mensen deze, in, in, in Nederland zijn die zouden willen dat ze van 22 euro kunnen leven per dag. Nee, daar, daar zit wat in. Want ik kreeg via, uh, via de mail, dus via nachtsusterapenstaartje omroepmax.nl kreeg ik uh, van iemand inderdaad ook even het lijstje. 22 euro per dag. Uh, dat is 153 euro per 600, week. 660 euro in de maand, ja, iets meer zelfs ja, ja. nog. Ja. Maar ik. Het is wel altijd zo, uh, het, het is heel erg afhankelijk uh, van wat je gewend bent. Want als ja, je gewend dat, dat... bent van een flink ja. bedrag te kunnen leven en je moet opeens naar 600 euro in de maand. Of als je gewend bent om 400 in de maand te hebben en je krijgt, dan is het opeens heel veel. Ja, maar, dus, nou, maar dat ja. klopt. Ik heb ook helemaal gelijk en dat, dat, dat had ik ook op de dag. Maar dat heb ik zelf ook gehad. Ik heb een eigen bedrijf gehad. En dat is helaas opgegaan vanwege te weinig opdrachten en dat soort dingen. Nee, ik kwam van 3000 euro de maand naar 880 euro aan de maand. Ja, dat voel je dan wel, hè? Ja. ja. ja. Dus en ja, en, en als, je ook, als je ook al hoort van hoeveel, hoeveel kinderen bijvoorbeeld in Nederland onder de armoedegrens leven. Ja, één op de negen, hè? Dat is echt ontzettend ja. veel, hè? Ja. ja, dat is echt dus, verschrikkelijk. Ja, ja. De enige tip die ik een beetje voor mijn verhaal heb, is van, nee, nou ga een maandje niet naar de kapper. en uh, Ga met vrienden of vriendinnen, ga lekker eten samen. En uh, voor 22 euro per dag kan je echt goed leven, hoor. Kijk, nou dat is een, uh, een beetje opbeurend in ieder geval. Dank je wel dat daarvoor, het, Erik. Dat, dat, dat, dat is mijn idee in ieder geval. Goed zo, dank je wel. Oké. Okay. Bye, Hoi, Bye. nog. Dag. Uh, Hans. Ja, goeienacht. Hallo. Ben je goed te verstaan? Ja, je belt zeker over de wielen, of niet? Ja, nee. Oh. Ik, oh ja, over de wielen, ja. Ja. <laughs> Ja, dat is uh, toch hier toch wel gelijk hoor. O, oh, gelukkig. Toch, toch, het is namelijk zo, uh, waarop het licht gaat, is 50 uh, perioden per seconde. 50 hertz. Maar door de traagheid van je, van je ogen, je ziet als één licht. Uh, signaal. bij de televisie is zo, maakt men gebruik van halve beeldtechniek. Dus 25 beeldjes per seconde. Ja. En dat heeft te maken dat men eerst een eerste even uh, beeldtijnen uitzendt... en dan een halve. En staat is dat de ene rasta. Ja? Nou, de film wordt opgenomen in 24 beeldjes, tussen het minst en het gedeelte. Dus dat heeft altijd te maken met snelheid. Dus uh, dat is een beetje het verhaal wat erachter zit. Ik begrijp er niks van, maar het, uh, ik heb vooral goed gehoord dat ik toch wel gelijk had... Ja, gelijk. Het heeft dat... te maken met de opnamesnelheid. Ah, ja, heeft, zie je. Uh, de, de televisie werd gelineerd. Oh ja, maar die, uh, oh, het, de, de Hans legt het maar niet nog een keer uit. Want ik denk dat er, er zijn altijd mensen die hebben verstand van techniek, die hangen aan je lippen. En ja. uh, die hebben het nu begrepen. Nee, dat is uh, gewoon de, de opnamesnelheid. Ja. Het heeft te maken met 50 uh, met hertz, 50 periodes per seconde. En daar uh, zie je gewoon ja. het licht als één uh, als straal. Uh, ja. Nou ja. Dat is gewoon het hele antwoord. Ja. Dankjewel, Hans. En uh, nou, ik zou zeggen, gezellig, uh, nacht verder. En ja, uh, uh, uh, we praten ook gezellig door. Hè? Is we, dat, dat is precies wat ik van plan was. Dankjewel, hè? Ik, ik, ik heb nog even tijd om drie uur. Hè. Oh ja, nou, dat is oké. Okay. Uh, Goed. Uh, maar we het op een op een En dat is een beetje de oplossing. Dankjewel. Ja. Graag gedaan voor het hele Dag, ja. Hans. Dag. Dag, dag. dag, dag. Rob. Nee, het klopt niet. Nou, dit, dat, dat versta ik niet. Dit klopt totaal niet. Nee, dit, dit versta ik echt. Ik weet niet. Ja, wa waarom? Wat het klopt er niet? Het met de opnamesnelheid te maken van de, degene... Kijk, de camera of het beeldcamera maakt die opname. Ja. En daar gaat het om. Ja. En dat maakt het verschil. Ja. Dus, dus maakt niet verschil ten aanzien van uh, de herstfunctie. Maar goed, laten we la la la gaan. Laat maar gaan. Laat, het, de, de, laat ook maar. Ja, ik, uh, kijk, zo krijg je iedere keer van die discrepanties, maar ja. da, daar gaat het niet om. Oh. Ik heb nog een antwoord op jouw uh, zwaartekrachtgeval. Ja. De zwaartekracht uh, uh, is afhankelijk van de massa, volgens Einstein. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, neem het dan maar aan, dat is zo. Ik neem alles van je aan, Rob. Echt, je kunt mij alles wijsmaken. Ja, nee, dat, dat wil ik niet. Oh. Nee, daar ben ik al de leraar voor geweest. Oh. Kijk, ik ben nu 51 jaar. Ik ben ja. nu werkloos. En ik kom never nooit meer aan de bak. Dat is erger, trouwens. Maar over maar die zwaartekracht. Ik toch een sociaal verhaal over het meehouden. houden. Nee. Stel... Maar het gaat om dat ja. ik de kennis al heb. Ja, maar stel, je graaft dus een gat in de aarde. En, ja. en, en, en uh, we hebben te maken met een hittebestendige tunnel. Nou, dat maakt niet uit. En je springt erin? Nou, maakt die ook niet uit. En dan? Nou, maakt niet uit. Wat Kijk, gebeurt er dan? De valversnelling is afhankelijk van de zwaartekracht. Ja. Dat is één. Ja. En dan hangt het er af van je snelheid. Satellieten draaien op 2400. 2500 kilometer van ons rond de aarde. Rond. Die vallen verdurend rond de aarde. Ja. Maar ze bereiken de aarde niet. Ja. Dus als die de snelheid zo groot is... kunnen ze nooit de zwaartekracht ja, ingaan in feite. Nee, maar we hebben het niet over satellieten. We hebben het over in de aarde springen. Ja, in de aarde springen. Maar in de aarde springen, dat, dat maakt op niks uit op de massa. Maar wat gebeurt er dan, Rob? Ja, als je dichter bij de aardkern kon, dan zou je verbranden. Nee, nee, want het is een hittebestendige tunnel hè, en dan heb je niet opgelet. Ja, dan heb ik niet opgelet. Nee, een ja, hittebestendige tunnel. Ja, dat is onmogelijk. Nee, maar verder, verder is het een heel plausibel verhaal, wou je zeggen. Ja, <laughs> nee, maar dat vind ik onmogelijk dan. Goed, nou, dank je wel, hè. Nee, nee, het, het, nee ja. maar dat, dat, je kan niet de zwaartekrachten uh, opgaan. Dat, uh, maar bedoel, wij zijn maar heel simpele miertjes, hoor. De zwaartekrachten. Oh. Ja, zo erg is het allemaal niet. Dankjewel en goede nacht. Hé, hey, ik zou, hey, bedankt voor de aandacht. Ja. Uh, ik wil je nog één tip geven. Als mensen nog luisteren. Nee. Ik kan scheikunde geven, natuurkunde, biologie enzovoort. Science profilen, eerste graad, tweede graad. Ik ben werkloos. Echt. Ik kan de telefoontjes nu al niet aan. Nou ja, directeuren zullen niet luisteren, waarschijnlijk. Oh, oh, oh. Nou, mocht er ik wil iemand. Zo bellen? Graag op... aan de slag. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik gun het je van harte erop. Ik, ik wil zo graag weer onder de kids staan, man. Ja. Met de doodziekval. Je zit dadelijk in de bijstand. Het staat genoteerd. Ik doe mijn best. Je weet het niet. Maar de directeuren liggen inderdaad meestal op één uur, uur, op één oor, rond dit oor, uur. Dank je wel, Rob. Ja, Anke, goeienacht. Goeienacht, met Anke Steefkerk. Dag. Ik had een um, veel, uh, veel makkelijker onderwerp dan al die zwaartekracht en, uh, en zo. Nou, kom maar door. Die mevrouw van die zocht een adres waar ze vouwwerkjes van de huisartschool uit de oorlog krijgen komt. Ja. Ja. ja, en dan moet ze helemaal niet zoeken naar een oorlogsmuseum. Oh. Want gewoon, een gewoon leuk klein museum in de buurt, dat wil het vast heel graag hebben. Ja. Of, ze doet het, ze heeft geen kinderen, maar via een nichtje uit de oude woonplaats waar ze vandaan kwam. want. Daar is het misschien nog leuker voor. Dan heb je misschien wel eens een, een oudheidskamer of zo. Of een plaatselijk, een, een klein gemeentemuseum. Daar zou ze het uh, daar zou ze nou kunnen bellen en dan komt iemand dat wel halen bij dat denk ik. Ja, dus dat, het, dat je het meer richt op... Uh, dit is in deze omgeving gemaakt in die ja, tijd... in plaats ja. van wat het nou daadwerkelijk is. Ja, ja. Dat ja. Is heel, het zijn inderdaad, inderdaad. inderdaad... Ik heb het ook wel eens gezien. Het ziet er heel leuk uit, hoor, die werkjes die ze toen moesten maken. Dus, uh, en het is leuk dat ze dat bewaard heeft. Want dat is toch, uh, nou ja, zo'n 60, 70 jaar oud. En, en, en waar, waar heb jij het dan voorbij zien komen? Ja, ik denk ergens in een museum. <laughs> in een, of een oudheidskamer ja. bij een kleine ja, het, gemeente. Ja. Ja. ja een <laughs> en ook eventueel bij een gemeentearchief. Die zouden ook oh, interesse ja. kunnen hebben. He, Als ze belt naar de gemeente of naar het, in ieder geval naar het archief. Van, ik heb zoiets moois. Komt u, dan komt er iemand kijken of ze het interessant vinden om te bewaren. Maar dat zou leuker zijn voor de omgeving waar ze het geleerd heeft natuurlijk. En hey. he, waar die school gestaan heeft. Okay. Dus dat was het eigenlijk. Nou, hartstikke goed advies. Anke, dank je wel. Graag gedaan. En okay. een, een hele fijne vrijdag nog. Dag, dag. dag. Ja, dat moet lukken natuurlijk na Valentijnsdag. Zodat we uh, allemaal een beetje bijkomen van alle drukte? Um, eens even kijken. 0800 -1 -1 -1. Maar ik streep uh, nu de vraag van Annie. Die streep ik weg. We hebben zoveel advies al gekregen van de musea. En uh, deze was ook wel heel mooi, inderdaad. Uh, dan laat ik die vraag van Regina nog even staan. Hoe ze kan bezuinigen nu ze van 22 euro per dag moet, uh, moet rondkomen. En uh, die vraag van Anna over dat stembureau. Waar blijf je stem? Ja, Albert zegt de stem gaat verloren. Het zit me nog niet helemaal lekker. Waar blijf je stem als je niet gaat stemmen? 0800-1121 of nachtzusterapenstaatje omroepmax.nl